Onlangs kwam Koninklijke Horeca Nederland ook met een eigen reserveringssite voor restaurants als concurrent voor website Ins. ABN Amro en ING hebben opnieuw last gehad van een DDoS aanval. Aan het begin van de avond waren de websites en de mobiele apps van de banken niet of niet goed bereikbaar. Afgelopen week werden de banken ook getroffen door DDoS aanvallen, net als de Rabobank en SNS. Bij zo'n aanval wordt een website bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer, waardoor de server overbelast raakt. Voor het doodschieten van een goudhandelaar uit Zandvoort is een man uit Geest veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. De schietpartij was in juli bij een hotel in Akersloot. De schutter meldde zichzelf bij de politie. Hij zei toen dat het slachtoffer hem langdurig had bedreigd en afgeperst. Zijn advocaat wilde daarom vrijspraak, maar de rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij overdag op een openbaar parkeerterrein met een vuurwapen heeft geschoten. Tien westerse toeristen die in Cambodja vastzitten wegens aanstootgevend gedrag bij een tempelcomplex mogen het land voorlopig niet uit. Hun Cambodjaanse advocaat had een verzoek ingediend of ze het land mochten verlaten, maar justitie heeft dat afgewezen. De Westelingen werden opgepakt wegens pornografisch dansen bij de tempels van Angkor Wat. Officieel is er nog geen aanklacht en de advocaat weet ook niet onder welke omstandigheden de mensen vastzitten. Het weer, vannacht en morgenochtend regen of motregen en veel wind. Morgenmiddag opklaringen, maar ook een winterse bui en het wordt een graad of acht.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 AAAAAAAA <laughs>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 It's these Scream and my them Come and start up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 Van Six Feet Under gaan we naar Slayer van hun album Rain in Blood is hier criminally insane.